Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Opnieuw grensoverschrijdend gedrag bij het Amsterdam Studentenkoor. Volgens Parool voelen honderden leden zich onveilig na bizarre speeches dit weekend tijdens een feest. Vrouwen zijn niks en niks meer dan een hoer, werd er bijvoorbeeld gezegd. En volgens vrouwelijke leden kwamen er nog veel meer van dit soort beledigende en respectloze teksten voorbij. Vorig jaar werd het koor nog op de vingers getikt door universiteiten en de hogeschool in Amsterdam. Alle bestuursbeurzen werden toen voor een jaar ingetrokken. Het Amerikaanse leger is hard op zoek naar nieuwe militairen en mariniers. Sinds corona melden steeds minder mensen zich aan, staat in de Telegraaf. De landmacht heeft dit jaar zo'n 10.000 soldaten minder dan gepland. De Legertop hoopt dat de nieuwe Top gun film misschien voor meer sollicitaties zorgt. Maar de vorige film wilde ineens een stuk meer Amerikanen het leger in. De Premier League, zeg maar de Engelse eredivisie, komt met maatregelen om wangedrag van voetbalfans tegen te gaan. Iedereen, met vuurwerk of een rookbom na... Iedereen die met vuurwerk of een rookbom naar de wedstrijd komt, kan rekenen op een clubverbod voor het hele seizoen. Ook worden alle namen van supporters die zich misdragen doorgegeven aan de politie, die kan dan ook nog straffen uitdelen. En Tilburg kleurde roze vandaag. Het is roze maandag op de Tilburgse kermers. Er wordt al de hele dag in de stad gefeest en stilgestaan bij LHBTI-rechten. En voor het eerst sinds jaren reed ook de roze maandag-express weer. En bij zo'n treinrit hoort natuurlijk ook een drag queen machinist Dit is voor de eerste keer dat uh, ik mijn uh, hobby in mijn werk betrek, maar ik ben in ieder geval heel blij dat het van NS mag en dat NS mij heeft gevraagd om dit te doen. Kunnen treinreizigers je vaker zo bewonderen op uh, de spoor? Nee, dat denk ik niet, want het is erg vroeg opstaan. Het was vanmorgen half vier natuurlijk. Nee, dat gaat niet lukken. joh. Ik ga niet drie uur voordat mijn dienst begint in de make-up. Dat duurt veel te lang, meid. Een van de passagiers aan boord van de feesttrein naar Tilburg was tv-kok Hugo Kennis. Ik heb net de sconeleer op, dus ik ga, ik ga helemaal lekker. Ik heb er zin in! En hij vindt de trein niet alleen gezellig, maar ook belangrijk. Het is, het is deels een protest, het is deels zichtbaarheid creëren, het is deels acceptatie. En dat is ja, waar ik 100% voor wil inzetten.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Hier in uh, de lijst uh, staat om gedraaid te worden, is Laura Mipsam uit uh, Ro ja, Rotterdam, moet je mij horen, Volendam. Dat uh, is bijna een verspreking. Ja, Ordinary. Um, ze zijn hier ook uh, geweest. Vorige maand, in, uh, begin juni, zijn ze hier uh, geweest om een semi akoestische set uh, te spelen. En ja, Adel verplicht.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 Is dit en achter sinds schuilt Cynthia Wijs? En dat was dus ook een van de daily duties van Conjo Vergeer. Zo heb je er dus twee achter elkaar weten te horen. Um, de eerste, dat was het uh, nummer van Lucas Thijs en het nummer dat heet uh, Red Lines. En daarachter dus uh zien met Mace. Um, we gaan uh, nog even kijken, want we moeten even precies uitbinken wat uh, betreft de tijd.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 Feel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 vorige week nog een beetje herinneren. Toen dacht ik van, hé, hey, ik start het maar in. Maar toen bleek het dus de verkeerde single te zijn. Het bleek hier van de mieren met metropolis te zijn. Maar dit is toch echt de nieuwe single van Joost Lamirus. Never Feels Real. Beetje wat problemen vorige week met het systeem. Het was eens een update die de virus stond te loeien. En vervolgens kon ik ineens niet bij mijn singeltjes komen. Ja, en dan gaat het mis. Als je een telefonisch interview hebt en je denkt... nou, ik gooi even die nieuwe single erachterin. in. Dan gebeurt er helemaal niks. Uh, daarvoor hoorde je in de roel met Burst. Uh, dat bracht de tijd op uh, vijf voor half negen. Dat betekent dat ik er nog, uh, nog eentje kan draaien. En dan uh, is het uh, zover. Want dan uh, gaan we kijken of Robin Smit uh, de uitzending in uh, kunnen halen... met de Sunrise Paradise. Uh, single die 8 juli... Is uitgebracht bij uh, Novum Music. Dat zag ik even gauw op Spotify. Uh, maar uh, hoe vaker ik de single hoor, des te meer sympathie ik ook voor het nummer krijg. En zeker na het zien van de clip. Want het, uh, het nummer, of tenminste de videoclip, versterkt het nummer ook. Maar dan moet je maar zelf gaan kijken. Eerst uh, nog even aandacht voor June 16. En rise like a rose. Oh Tomorrow closer I still hear Echoes in this heart of mine They cast away Oh, day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 Nee, die clip die staat er vanaf vrijdag uh, op. Wat vond je ervan trouwens? Ja, dat is een hele leuke. Uh, ik zeg uh, net eigenlijk, het, uh, het beeld versterkt het nummer. Oh, nou dat is uh, leuk om te horen. Jij ja. is een filmmaker. Dus ik ja, dat wou ik net vragen. Van, van, uh, van hoe bekijkt een filmmaker muzikaal gezien dan het werk?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 En ja, voor ons is het een beetje de, ja, de dop van de fles die net een beetje op een kiertje staat. Dus we hebben hem een klein tikje op de achterkant gegeven. Ja. En straks geven we er nog één keer een keihard klets bovenop. En dan, dan zou het maar zo kunnen dat er twee of drie EP's uh, ja, zo snel mogelijk drachtraven gaan komen. Want ja. er is materiaal zat in ieder geval. Ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is fijn om te horen in ieder geval. Um, want uh, dit is dan één uh, kant van het verhaal, maar...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 I gave up longing for you I learned that you'd give me nothing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 I'm okay. hey, yeah, uh, a city, I'm city, I'm a the city, my hope is anime.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 In de wereld is mijn issue, want ik wil liever niet als niets naar dienst doen. Bouwen aan een weg, maar leidt die echt naar iets toe? Ik mag hopen dat ik dit alles niet voor niets doe. Zie veel mensen lopen zonder te kijken, maar de massa volgen op elkaar te lijken. Geen keuze maken, al dan niet een eigen. Naar de mening, naar de hand van de media. Negen ik hoop dat iemand mij hoort hoor. En dat boodschap meer dan een woord wordt. Dat ik bijdrage, voorzorg en voorzorg. Voorzor. Niet als een er doorstoor. Ik wil dat deze Wonnen en zijn zijn, Bewustwording van bewustzijn. Politiek moet geen klus zijn. De roze billen van ons allen moeten plus zijn.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 Blind te blijven, je voelt het best Blind te blijven. Zoveel verschillende stemmen, stemmen die tellen, maar niet getrouwd. maar weinig die werkelijk stemmen.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 Lid is luid, huivert voordat jij besluit. Ik blijf liever blind, doe het lichtje uit. Maar het is onwetendheid. Uh -huh. Je vindt het best blind te blijven. Je vindt het best blind te blijven. Man, woorden worden niet gehoord. Blijkt in een bubbel van Kom Voor je vindt het best blind te blijven. Je vindt het best om blind te blijven. Hey. You've been so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 Je bent funky, je bent zo. Als ik jou zie, klap ik open als een parasol. Je bent net te gek, je bent helemaal dood. Je bent medicin en parasitamol. Je bent funky, je bent zo. Als ik jou zie, klap ik open als een parasol. Je bent net te gek, je bent helemaal dood. Je bent medicijn en parasitamol. Parasitamol van Skink is dit?